Reputatiecoaching Podcast nummer 159. Hey, hallo, leuk dat je er weer bent. De podcast van deze week is iets langer dan normaal. Dat komt doordat ik je in de podcast van vandaag het interview laat horen... dat de studenten van de Hogeschool Tilburg mij een paar weken geleden hebben afgenomen... ter voorbereiding van de workshop van afgelopen vrijdag. En die workshop die was dus, uh, uh, als, had als onderwerp reputatiemanagement. Dit interview vind je dus als audio in deze podcast en ook als video op de website... We hebben namelijk Google Hangouts on air gebruikt om op die manier meteen een opname in YouTube te hebben van, de, van het interview. De show notes van de podcast van vandaag kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 159. Daar vind je niet alleen de vragen die mij tijdens het interview zijn gesteld, maar dus ook de videoopname van de Hangout. Nog even voor de volledigheid, je kunt de podcast beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Maar ik dan nu meteen doorgaan naar het interview. We gaan vandaag een interview houden met Eduard de Boer. Hij is reputatiecoach en omdat wij een onderzoek doen over reputatiemanagement... hebben wij een paar vragen voor hem en die gaan we nu stellen. Um, de eerste vraag is eigenlijk, wat heb je, zo, heb je gestudeerd? Dat is heel grappig eigenlijk wat ik gestudeerd heb. Ik heb namelijk ooit toegepaste wiskunde gestudeerd en vervolgens oh. informatica... Dus wat dat betreft heeft mijn hele achtergrond qua opleiding niks te maken als zodanig met reputatiemanagement. Oké. Okay. Kun je wat meer vertellen over het werk dat je dan nu doet? Dat, dat is eigenlijk zo gegroeid sinds om de bij 2011. Ik hielp al lange tijd ook daarvoor bedrijven met zichzelf beter te presenteren op internet. En vanaf 2011, 2012 had ik zoiets van nou, dit is zo interessant. Bedrijven hebben hier zo'n behoefte aan en ik zie ook zulke kansen voor bedrijven... Om, om als ze dit gaan implementeren en hiermee aan de slag gaan... dat ze daadwerkelijk hun reputatie, hun zichtbaarheid... en hun vindbaarheid kunnen verbeteren. Dat ik gewoon dacht dat... Van, nou, daar is uh, werk in te vinden, daar is brood in te verdienen. Het werk wat ik doe... ik help dus voornamelijk uh, ondernemers... en kleine bedrijven... om zichzelf beter op de online kaart te plaatsen... zoals ik dat noem. En dat heeft dus inderdaad te maken met drie facetten. Het verbeteren van de online zichtbaarheid... de vindbaarheid en de online reputatie. De zichtbaarheid is als iemand zoekt op een bedrijfsnaam van een bedrijf. Hoe, wat, vind je, wat zie je dan allemaal? Zie je veel informatie of zie je ge, bijna geen informatie? Dat heeft te maken met zichtbaarheid. Vindbaarheid heeft te maken als iemand functioneel zoekt op internet. Bijvoorbeeld schoorsteenveger en zwolle. Ik noem maar wat. Dat die schoorsteenveger naar boven komt. Dat die dus goed vindbaar is. En aan de andere kant reputatie. Als mensen meer gaan zoeken op die schoorsteenveger en zwolle. Wat vind je er dan over aan... Uh, aan reputatie, aan beoordelingen, aan recensies. En dat is dus wat ik bij, wat ik, waar ik ondernemers mee help... om zich op die manier te profileren van de rest... waardoor ze bottomline meer business kunnen doen. Dus het is echt ontstaan uit interesse en een beetje een passie geworden van, uh, van u... om uh, dit te gaan doen. Ja, inderdaad. Passie, en pure passie eigenlijk. En dat is het leuke ook aan mijn werk. Ik, ik, ik zeg altijd, find work that you love... and you don't have to work for the rest ja. of your life. En dat is wat ik hierin heb gevonden. Die IT die heb ik op een gegeven moment achter me gelaten. En dit ben ik gewoon vol tijd gaan doen. Zowel voor bedrijven of ondernemers in Nederland als, als buiten de landsgrenzen. Nou, ja, leuk. Doe je er altijd vanuit uh, huis gewoon? Of ga je ook echt naar bedrijven toe? Of is het echt een manier vanuit je eigen uh, huis kan doen, of eigen plek, kantoor? Ik weet niet. Uh... Leuke vraag. Het is, ik werk voornamelijk vanuit huis, grappig genoeg. Kantoor en huis. Ik heb een, een kantoor dat is fysiek gescheiden van het huis. Dat is de, de zolder boven de garage. Die hebben we laten verbouwen tot kantoor. En vanuit daar doe ik het meeste van mijn werk. In ieder geval mijn online werkzaamheden. Ik, heb, ik werk heel veel online met klanten. Dat kun je ook wel voorstellen. Als klanten in het buitenland zitten of opdrachtgevers, dan is het lastig om fysiek heen en weer te gaan. Het kan wel, maar dat is tegenwoordig in deze moderne tijd niet echt meer nodig. Aan de andere kant... Uh, Nederlandse ondernemers, die, daar ga ik wel af en toe op bezoek. Maar ook niet te vaak, want ik heb een hekel aan in de file staan en aan, aan onderweg zijn. Dus wat dat betreft, het, het meeste doe ik gewoon online. En omdat ik in mijn eentje werk, heb ik ook niet echt een fysiek kantoor nodig. Bovendien, ik ontvang ook bijna nooit mensen hier. Als ik een afspraak heb, nou ja, dan doe ik of bij de klant uh, op locatie... of ik spreek ergens af in een restaurant, of wat dan ook. Oké, okay. ja. ja. Ideale baan. <laughs> Even kijken. De volgende vraag was: Ja, of jij misschien duidelijk kan maken wat volgens jou reputatiemanagement nou precies is. Wat houdt het in? Ja, reputatiemanagement bestaat mijns inziens uit een aantal facetten. Enerzijds heb je het, het proactief ermee bezig zijn met je reputatie. Ja. Je reputatie Kijk, je hebt, je hebt verschil tussen imago en reputatie. Imago is wat het beeld dat mensen image imago, het beeld dat bij mensen opkomt als ze jouw naam horen. Aan de andere kant, reputatie is wat mensen over jou schrijven, van jou vinden en dergelijke. En dat zijn twee verschillende dingen. Natuurlijk kan een, een slechte reputatie ook impact hebben op het imago, dat is logisch. Maar uh, reputatiemanagement zie ik zowel proactief als reactief. Proactief is dat je bijvoorbeeld als, als ondernemer continu nadat je een, een bepaalde klus of opdracht of behandeling <coughs> sorry, of wat dan ook succesvol hebt afgerond... dat je dan vraagt om een beoordeling, om een recensie, iemands mening... En reactief is dat je continu de sociale media en, en internet eigenlijk in de gaten houdt... wat er over jou als ondernemer, over jouw bedrijf, wordt geschreven, wordt gepubliceerd. En dat hoef je helemaal niet actief zelf te doen, dat, dat, dat je continu maar alle uh, zoekpogingen gaat doen. Alhoewel ik dat met ondernemers wel aanraad om eens per twee, drie maanden toch eens een keer handmatig te gaan zoeken... wat je allemaal over jezelf kunt vinden. Maar er zijn ook allerlei tooltjes voor waarmee je online als het ware triggers kunt zetten... dat jij gealarmeerd wordt als jouw bedrijfsnaam of iets wat erop lijkt, of jouw persoonlijke naam... op internet wordt genoemd. Dus zowel proactief als reactief. Oké. Okay. Ja, duidelijk. Ja. Eigenlijk een logische vraag, maar toch even voor de duidelijkheid. Is een goede reputatie nou essentieel? En waarom wel, waarom minder? Een goede reputatie en vooral ook dat je die uitstraalt op internet... Is, is volgens mij enorm essentieel en wordt alleen maar belangrijker. Je zult zien dat reputatie jouw nieuwe handelsmerk gaat worden... waarmee je jezelf kunt onderscheiden van andere ondernemers... in, in de toekomst, in de, bij de toekomst en, en daarna. Want wat je ziet is, kijk nou zelf, als je een reis boekt... het eerste wat je gaat doen als je een hotel hebt gevonden... je gaat op Soever kijken. Wat voor beoordeling heeft, een, heeft dat hotel? En waar je dan naar kijkt is dat je... Uh, als je, je gaat dan liever bijvoorbeeld in zee met een, een hotel dat noem maar wat, een 7,8 scoort uit 1293 recensies... dan eentje die 9,4 scoort uit 6 recensies. Ja. Waarom? Je hebt daar een stuk social proof. Er is een grote groep, in dit geval die 1293 mensen... die gemiddeld die 7,8 hebben gegeven aan dat desbetreffende hotel. Dat is moeilijk te faken. Een 9,4 met 6 beoordelingen... ja, <tie> vraag je familie en, en neefjes en nichtjes... en, en je hebt zo zes beoordelingen bij elkaar. Dat is dus social proof. Die, die grotere hoeveelheid, die grotere massa... die dan ook al geeft die een lagere beoordeling dat bepaalt wel voor een groot deel jouw keuze. Dat geldt dus ook voor die schoorsteen uit Zwolle waar ik het zo net over had. Als die dus een, een, een slechte job doet en die, uh, dat, dat, iemand schrijft daarover, iemand schrijft daar een beoordeling over, en dat kan op, tegenwoordig op zoveel, enorm veel sites, dan kan het zijn dat dat gewoon een negatief effect heeft op de business die je doet. Want hoe gaan tegenwoordig mensen, hoe, werk, hoe, hoe zoeken mensen naar een... een een bedrijf of een ondernemer zegt die schoorsteenveger in Zwolle... waar ze mee willen samenwerken of die ze willen inhuren. Eerst zoeken ze een schoorsteenveger in Zwolle. Dan vinden ze een lijstje met een aantal schoorsteenvegers... en dan in hun hoofd of, of digitaal maken ze een soort shortlist. En wat je dan ziet is dat ze een soort reverse search gaan doen. Dan gaan ze in detail zoeken naar die ondernemer om te kijken... op naam van die ondernemer of het bedrijf... om te kijken wat ze erover kunnen vinden aan beoordelingen... aan, aan rest van uh, ja, content op internet... En als dat dan belabberd is, dan valt iemand dus van die shortlist af. En iemand die zich dus beter profileert, een ondernemer... die krijgt op dat moment wel die business naar zich toe. Dus daarom is mijn inziens reputatiemanagement erg essentieel. Ja, ja. ja, en ik kwam net even op een vraag. Uh, nou, hadden wij ergens gezien dat... Uh, over het algemeen worden slechte uh, recensies eerder gedeeld dan goede. Is er een manier waarop jij... Uh mensen meer kan triggeren om ook goede ervaringen... Te, uh, sneller te delen of zo? Ja, dat, dat lees je links en rechts. En toch zijn de meningen erover vers, uh, okay. verschillend. Want uh, ook mensen die erg tevreden zijn... daar zie je steeds meer. En dat is een trend die langzamerhand zich, uh, zich ontwikkelt... En, en groter wordt. Is dat ook mensen die een positieve ervaring hebben... deze graag posten. En wat krijg je dus uh, ook als je als ondernemer begint... Met, met recensies verzamelen... is dat... omdat mensen gaan kijken... oh er is inderdaad wat geschreven. Oh mensen beoordelen des, die desbetreffende schoorsteenveger en Zwolle, Dan zul je ook zien dat mensen sneller geneigd zijn of bereid zijn een positieve recensie te, te plaatsen. En het is ook heel belangrijk om dat continu op verschillende manieren te vragen aan mensen. Uh, aan je klanten of patiënten of, of gasten of hoe dan ook. Want op die manier maak je mensen erop attent. En... Er zijn verschillende manieren voor om, om mensen daartoe te triggeren. Wat je vaak ziet in restaurants, werkt het heel goed als iemand na afloop van een maaltijd zegt, of, of een groep zegt, van, oh we hebben nog nooit zo lekker gegeten. Wat je dan moet doen eigenlijk als, als restauranteigenaar, is op dat moment de dialoog aangaan met die mensen. Niet gelijk zeggen, oh wil je dan een recensie posten? Maar dan ga je de dialoog aan, je vertelt wat, laat ook wat persoonlijks uh, van jezelf los enzovoort. En op die manier bouw je in korte tijd een band en dan vraag je, jongen, je was zo, uh, je bent, jullie zijn zo enthousiast, zouden jullie misschien alsjeblieft een recensie willen posten? En dan ja. zie je ook vaak, steeds meer ook, dat je ook positieve recensies krijgt. Over het algemeen zie je dat negatieve reviews lang niet alleen maar worden geplaatst... en dat er ook echt wel positieve reviews worden gepost. Je ziet vaak dat ondernemers bang zijn om uh, reviews te gaan verzamelen. En dan zeggen ze, ja, ik ben bang dat ik alleen maar negatieve reviews krijg. En dat is niet zo, dat kan ik rustig, kan ik ja, de mensen geruststellen. Aan de andere kant, als je een keer eentje krijgt, is het ook niet erg, want ook een negatieve review kan voor jou een springplank zijn naar eh, meer business. Want ja. als jij laat zien dat jij met een negatieve beoordeling, dat je die serieus oppakt en dat je er adequaat mee aan de slag gaat om het probleem op te lossen, en dus eh, de dialoog aangaat met de desbetreffende klant of patiënt, dan zie je dus dat mensen daar vaak dat, dat ze de negatieve review afzwakken. Soms zie je zelfs dat mensen een positieve review ervan maken. Dus dat ze hem herschrijven. En wat het allermooiste is, wat, en dat is, daarom zie ik het ook als een kans als je een negatieve review krijgt, um, om een, iemand een advocaat voor het leven te maken. Want als jij een, als iemand een slechte ervaring heeft gehad en je weet dat om te smurven naar een fantastisch positieve ervaring, dan, ja, dan, dan krijg je heel vaak dat iemand dus op dat moment een advocaat is, wordt voor jou, voor jouw onderneming, omdat hij helemaal maximaal is, in, ja, in, is gepamperd en, en verwend. En, en daarmee dus. Uh, ja, een hartverwarmende positieve ervaring heeft, heeft gehad. Oké. Okay. Okay. Ja. Wanneer heeft een bedrijf volgens jou een goede reputatie? Een goede reputatie, echt een goede reputatie. Wanneer heeft een bedrijf een goede reputatie? Ja, um, dat, dat, een reputatie is dus wat je uitstraalt en dat is dus wat mensen van jou vinden: jouw klanten, je gasten, je patiënten. En die. Krijg je, die verdien je door je werk goed te doen. En als je je werk maar goed genoeg doet. Dan krijg je vanzelf inderdaad. Als je er ook maar om vraagt. Krijg je dus inderdaad recensies. En dat kost wel moeite. Want lang niet iedereen is bereid om een recensie te posten. En wanneer heb je een goede uh, reputatie. Over het algemeen zie je als je kijkt. Uh, de meeste recensiesystemen werken met sterretjes. Als je online kijkt. Uh, één tot en met vijf sterretjes meestal. Het hebben van één ster meer. Kan je gauw 20 tot 40 procent meer business opleveren. En wanneer heb je dan een goede recensie? Wanneer wordt jouw score ervaren als een goede score, waarbij mensen eerder bereid zijn om jou in zee te gaan dan, dan, dan een ander? Dan moet je toch kijken dat je boven de 3,5 tot 4 sterren gaat komen. Als je daar in de buurt komt, ik, ik, ja, ik druk het maar even zo uit aan de hand van sterren, dan, zou ik, dan zeg ik van ja, dan heb je echt een goede reputatie, of meer een uitblinkende reputatie, misschien niet uitmuntend, maar wel eentje die uitblinkt. Beter dan wanneer iemand twee sterren heeft. Wat je echt ziet is dat bedrijven die twee sterren of minder hebben, die verliezen concreet business en veel business. Als gevolg van het feit dat ze dus minder sterren hebben dan hun collega's. En is het zo dat een bedrijf die dan zeg maar een bedrijf met twee sterren tegen een bedrijf van vier sterren ook uh, definitief niet meer meetelt? Dus uh, zeg maar, wanneer heeft een bedrijf dan zo'n slechte reputatie dat het gewoon failliet gaat, bij wijze van spreken. Of gewoon niet meer uh, meetelt. Is, is daar iets, een soort van meetlat aan te hangen? Dat je kan zeggen, nou op dit moment... is het bedrijf, het telt niet meer mee... want het heeft zo'n slechte reputatie, zeg maar. Dat valt op zich wel mee. Ook een slechte reputatie kun je in veel gevallen repareren. Door uh, je, nou ja, je werk goed te doen, te verbeteren. Als jij continu vraagt aan mensen... van, van aan je klanten, gasten, patiënten... Uh, wat... Denkt u, wat denken jullie waarin ik kan verbeteren? Dan is, dan is het als het goed is, kun je daar je lering uit trekken en kun je daarin verbeteren. En wat je dan dus ook ziet is, als je, ook al heb je maar twee sterren, uiteindelijk als je maar voldoende positieve recensies verzamelt, ga je naar drie sterren en misschien ook wel naar vier sterren uiteindelijk. Vanaf twee naar vijf komen is natuurlijk een hele lange weg. Maar op zich is dat wel mogelijk. Aan de andere kant wat je ziet is bedrijven die echt heel slecht beoordeeld worden. Hangt er een beetje vanaf welke context. Neem nou die uh, Amerikaanse tandarts die een tijd terug die leeuw in, uh, in Zimbabwe heeft geschoten. Ja. Daar is heel veel om te doen geweest. En op zijn Yelp-pagina kwamen binnen nota meer dan 2000 negatieve recensies. En die heeft Yelp er uiteindelijk wel afgehaald. Maar zo iemand die zo enorm de media heeft gehaald... die is eigenlijk bij voorbaat al kansloos om nog iets online te kunnen doen. Want wat je zult zien is dat er mensen zijn die hem blijven volgen... links en rechts, wat er over hem geschreven wordt... en wat hij zelf over zich schrijft of, enzovoort. En de, veel van die mensen die zullen dus bezig blijven om dat omlaag te halen. Maar dat is een uitzondering, gelukkig maar. Ja. Ik denk dat je over het algemeen best een reputatie kunt verbeteren... door er actief mee aan te werken... En of je dan volledig kansloos bent. Wanneer ben je kansloos? Zelfs met één ster ben je niet volledig kansloos. Ik denk alleen dat je meer business, of minder business naar je toe trekt. En ja, dat, voor jou als ondernemer is dat dus een signaal om harder aan het werk te gaan. Met het verzamelen van positieve recensies. En je werk dus beter te doen. Ja, maar reputatie hangt dus altijd af van uh, de kwaliteit van je werk eigenlijk. Ja, of dan in dat geval bijvoorbeeld die leeuw. Uh, dat... Dat uh, geval met die tandarts en die leeuw, dat heeft in, in principe niks te maken met hoe die man zijn uh, werk uitvoert, toch? Dat klopt helemaal. Inderdaad, het, grappig genoeg, is, is, is, daarom is het ook zo'n extreem geval. Daar zie je dus dat zo iemand totaal wordt afgebrand uh, en afgebrand blijft worden. Doordat hij iets doet wat zijn reputatie schaadt. Niet zijn reputatie als tandarts, maar zijn reputatie als mens. Even denken, wat was de vraag ook alweer? Ja, nou ja... Uh... Hun reputatie heeft, dus in, dat is eigenlijk oh, ja. dat het, het Sorry. Niet, het ja. niet per se uh, rechtstreeks te maken met je kwaliteit van je werk dan. Ook het kan dus ook daarbuiten... Uh, inderdaad, impact he, of invloeden van buiten of activiteiten erbuiten kunnen impact hebben op jouw reputatie. Maar over het algemeen zie je dat ondernemers en, en bedrijven dat die hun reputatie bouwen op basis van hun, de kwaliteit van hun uh, producten of dienstverlening en daar worden ze op beoordeeld. En dat zie je ook. Kijk, een tandarts die wordt beoordeeld op, op zijn, de kwaliteit van zijn dienstverlening. Hoe, hoe goed doet hij zijn tanden bleken. Hoe vriendelijk is hij met de klant. Hoe pijnloos is de behandeling. De schoorsteen Vegeraard Zwolle die wordt beoordeeld door mensen. Op, ook op basis van zijn, de kwaliteit van zijn dienstverlening. Van Heeft hij een zoortje achtergelaten met as door mijn hele huis. En, en is mijn schoorsteen nog niet goed schoon. En rookt hij als een gek. Dan wordt die, dus, die worden dus op basis van hun dienstverlening beoordeeld. Kijk je naar een. een op Amazon bijvoorbeeld. Amazon die is heel druk bezig. En Bol ook. En al dat soort online uh, webshops. Die zijn bezig om recensies te verzamelen. Op, voor, hun, voor de producten die ze verkopen. Enerzijds producten die ze. Uh, zij, zij zijn dus doorverkopers van producten. En zij vragen recensies over die producten. Meer testimonials. Meer echte gebruikerservaringen. Aan de andere kant heb je ook bedrijven die rechtstreeks producten aan de ...eindgebruiker verkopen, die ze zelf maken en doorverkopen... ...en die verzamelen dus reviews eigenlijk voor hun bedrijf... ...plus het product. Als we dan even gaan kijken naar echt de nieuwe bedrijven... ...en de start-ups... ...waar moeten uh, dus nieuwe bedrijven slash start-ups... ...op letten als zij een onderneming gaan starten... ...en dan op het gebied van reputatiemanagement... ...dus om meteen gewoon een goede reputatie neer te zetten. Ja, dan heb ik het voornamelijk over die, inderdaad die, die wat kleinere ondernemers... ...startende ondernemers... Het is essentieel, mijn inziens, dat ze zich registreren hoe, allereerst op Google Mijn Bedrijf. Dat ze daar een bedrijfspagina aanmaken. Aan Waarom? Uh, dat heeft ermee te maken dat als jij een, die schoorsteenveger zoekt in Zwolle, laat ik die weer even blijven aanhalen als voorbeeld. Als jij een schoorsteenveger zoekt in Zwolle, dan krijg je een, een overzicht van schoorsteenvegers in Zwolle. En wat je daarboven ziet, zijn drie, is een lijstje van drie, maximaal drie, uh, lokale, on, lokaal opererende ondernemers. Dus lokaal opererende schoorsteenvegers. Daar kun je alleen vermeld worden in dat lijstje van die drie... als je je eerst aanmeldt op Google Mijn Bedrijf. Vervolgens, als je bent aangemeld op Google Mijn Bedrijf... Sta je, kom je ook automatisch, ben je vindbaar, op Google Maps. Nu is het zo dat mens, mensen misschien niet zo vaak op Google Maps zoeken... naar schoorsteenveger in Zwolle. kan ik me wat bij voorstellen. Aan de andere kant, wat je wel ziet... vooral als je in, in het buitenland bent en je zoekt iets... dan ga je zoeken op Google Maps. Van waar kan ik een pizzeria vinden? Waar kan ik een restaurant vinden? Waar kan ik een hotel vinden? Whatever. Dan ga je dus online zoeken op Google Maps. En als je daarin dus niet vertoond wordt, is dat voor jou als ondernemer een gemiste kans. Dat is stap 1. Aanmelden op Google Mijn Bedrijf. Daarna is het zaak om zo snel mogelijk op Google Mijn Bedrijf tenminste vijf reviews te verzamelen. Waarom vijf? Als je vijf reviews hebt gekregen op Google Mijn Bedrijf, dan verschijnen de sterretjes bij de, beoordeling, bij de vermelding van jouw bedrijf in die lokale zoekresultaten. En dat werkt dus in jouw voordeel. Dat is een stuk social proof. Dat is een, een extra motivator voor mensen. Tenminste als je voldoende sterren hebt, waar we het zo net over hadden. Om dan door te klikken naar jouw bedrijf. Naar, naar jouw inhoud. Naar wat jij te bieden hebt. Om dan met jou in zee te gaan. Nou, als je die vijf recensies hebt op Google Mijn Bedrijf. Is het essentieel om te kijken naar een aantal andere sites. Waar je reviews kunt verzamelen. Een belangrijke speler daarin is bijvoorbeeld, ik noem er eentje, de telefoongids. Er zijn nog steeds mensen die zoeken hun bedrijf op de telefoongids. En uh, die gaan naar detelefoongids.nl en die typen weer die schoorsteenveger in Zwolle uh, in... om te zoeken van wie kan ik daarin vinden. Als je ook daar beoordeling hebt, helpt dat. Vervolgens zijn de sites als Yelp, uh, Trustpilot. Nu zijn er, dat zijn allemaal, uh, veel van die sites zijn commercieel. Yelp toevallig niet als een gratis site, maar bijvoorbeeld Trustpilot is een bedrijf... dat heel veel doet, voornamelijk met webshops. Want ook webshops willen graag werken aan hun reputatie. En Google staat webshops niet toe om recensies te verzamelen. Dus moeten die bedrijven iets anders zoeken. Maar Trustpilot is een betaalde dienst. En ik zeg altijd in eerste instantie voor tegen startende ondernemers. Begin met een aantal gratis review sites. Zorg dat je daar overal een paar beoordelingen hebt. Dus te beginnen met die vijf op Google. En vervolgens twee, drie hier, twee, drie daar. Spreid ook je reviews. Want door je reviews te spreiden, spreid je ook je risico. Als er ergens iets fout gaat. Stel, iemand heeft een, een slechte ervaring met je product of dienst. En die, die gaat op zoek waar die recensie kan posten. En de meeste mensen zullen niet op... Alle sites een negatieve recensieposten. Dus als jij je reviews spreidt uh, en er, er komt ergens een keer een negatieve, dan zijn er aan de andere kant op verschillende bronnen ook nog voldoende mogelijkheden waarin je dus positief kunt profileren. Aan de andere kant is het spreiden ook belangrijk, want stel dat uh, een, een Google stopt met het, het bieden van de mogelijkheid om recensies te, te verzamelen, dan heb je nog recensies op andere, op andere punten. Oh ja, Facebook is natuurlijk ook een hele belangrijke, sinds um, ergens begin dit jaar. Staat Facebook ook bedrijven toe om echte recensies te verzamelen? Niet likes. Likes, daar heb je niks. Likes is geen handelsmerk. Like, likes zijn niks voor, doen niks aan je reputatie. Likes ja. doen ook niks voor je marketing. Dat is wat bruut, maar daar kan ik een andere keer wel meer over vertellen. Ja. Um, maar je kunt wel recensies verzamelen over je, voor jouw bedrijf op uh, Facebook. Dan moet je dus een, je bedrijf aanmaken. Op, een pagina aanmaken voor je bedrijf op Facebook. En dat, die moet je markeren als een lokaal bedrijf. En dan kun je dus ook daar recensies gaan verzamelen. En dat is ook gratis. En ook veel mensen zoeken op Facebook. Facebook is natuurlijk een belangrijke bron. Er zijn maandelijks meer dan 1 miljard mensen, verschillende mensen, die dus uh, op Facebook werken. Dus dat is enorm het potentieel wat je daar kunt bereiken. Niet met je likes, maar wel met je reputatie. Ik, ik weet niet uh, of het ook van alle tijd is, maar het is natuurlijk wel nu online alles en zo veel belangrijker wordt. Heb ik het idee dat het ook steeds belangrijker wordt, zeg maar, je reputatie. Of ja, reputatie is op veel meer te delen, wat je net al zei... over al die sites en zo, weet je wel. Hè? Mm -hmm. dat, uh, overal kun je recensies plaatsen en zo. Ik heb wel het idee dat dat dus ook allemaal steeds belangrijker wordt... door social media en zo. Zeg maar... Ja, voornamelijk ook door internet inderdaad ja. in het algemeen. Want wat had je vroeger? Vroeger had je de word of mouth. Mond tot mondreclame. Mond op mondreclame is wat anders. Um, mond tot mondreclame. Dan zat je op een verjaardag en dan vertelde iemand... dat hij heel tevreden was over die schoorsteenveger uit Zwolle... of over zijn huisarts of tandarts. En dat vertelde hij op een feestje. Of tijdens de barbecue of, of, of, of op, op, op je werk of zo. Dus daar was de spreiding en, en het bereik van, van ervaringen... was veel kleiner dan nu met internet... Je hebt enerzijds mensen worden mondiger. Dat, dat, dat is natuurlijk een trend. Aan de andere kant hebben nu die mondiger wordende mensen... de mogelijkheid om hun mening, hun, hun ervaring te delen met andere mensen. Enerzijds door hem op review sites te zetten. Wat al heel krachtig is. Want dat zijn natuurlijk verzamelplaatsen voor uh, ja, reputatie, bouw of, of afbraak. En aan de andere kant krijg je nog eens een keer daarbij social media. Waarbij mensen dus hun recensie, kunnen, hun mening kunnen ventileren via social media wat nog een extra druk legt op ondernemers om, om alles maar in de gaten te houden. Ja. En het wordt het idee, dus alleen maar belangrijker. Maar heb je ook het idee, zeg maar, dat je nu steeds uh, nieuwere middelen hebt voor jouw baan, zeg maar, door al het internet en uh, social media en zo. Zeg maar, dat jij zal jezelf ook moeten blijven ontwikkelen, denk ik aan. Om dat allemaal bij te houden. Ja, als je kijkt, ik, ik ben op een paar honderd RSS-fiets geabonneerd die ik wekelijks volg. En dat, dat zijn duizenden koppen die ik snel doorfiets uh, elke dag. Nou, niet duizenden per dag, maar duizenden per week. En interessante artikelen over de onderwerpen, de, die ga ik lezen. En daar verdiep ik me verder in en ik ga verder na, naspeuren wat, wat er over geschreven is. En Dus ja, ik moet er continu zelf bij blijven. Er wordt ook steeds meer over gepubliceerd. En ook daaraan zie je dat het steeds belangrijker wordt. Ja. Wat je ook nog eens hebt is, er komen ook diensten, en dat is ook leuk voor jullie om te weten misschien, dat er diensten komen, of zijn, waarbij je negatieve reviews kunt afvangen. Wat je dan doet, is dat je een mail stuurt... naar een, een, iemand die bij jou een product heeft gekocht... of een, een dienst heeft afgenomen. En daarin vraag je... naar nou, de zogenaamde net promoterscore. Je vraagt op een schaal van 1 tot 10... hoe zou u ons beoordelen? Nou, Als iemand dan een 6 of lager jou beoordeelt... wat je dan doet, is iemand naar een formulier sturen... waar hij of zij de klacht kan invullen. En dat komt dan per mail naar jou toe. Of op welke andere manier sms. Maar zeg even voor het gemak per mail zegt iemand zeven of hoger, wat je dan doet is dat je iemand doorstuurt naar een, een lijstje met een stuk of twee, drie, vier sites waar mensen review kunnen posten. En op die manier scheid je dus de positieve van de negatieve reviews. Dus dat zijn nieuwe tools die komen dan op de markt en dat is ook leuk om daarmee bezig te zijn. Conceptueel is het veel hetzelfde wat ik dus ondernemers vertel. De basis is hetzelfde, alleen de wijze waarop ik dus met de ondernemers aan de slag ga, is vaak verrassend en iedere keer weer anders om, om hun reputatie goed ja, aan de man of aan de vrouw te brengen. Oké, okay. ja. want we hebben al een paar vragen nu uh, tussendoor stiekem beantwoord uh, gekregen. Uh, ja, eigenlijk is dit al de laatste vraag en die is misschien een beetje, is eigenlijk al benoemd voordat we echt het interview starten, maar echt een vraag aan jou. Wat vind jij nou zo leuk aan reputatiemanagement? Mm -hmm. Waarom ben je er zo graag mee bezig? Het leuke vind ik dat je ondernemers helpt, heel concreet helpt. Het is niet zozeer, kijk, hun, of ze zijn vaak best wel heel goed in het uh, leven van hun producten of diensten. Daar kan ik hen niet helpen in verbeteren. Ik kan niet de tandarts leren hoe hij beter zijn, zijn, zijn wortelkanaalbehandelingen moet doen. Of een schoorsteen vegen leren hoe hij beter zijn schoorstenen moet vegen. Maar het leuke is als je, dat je ook ziet als je aan de slag gaat met een ondernemer. Dat hij dus, vooral als, als je hem, helpt, hem of haar helpt om snel resultaten boeken. Dan wordt iemand ook enthousiast daarover. En dan gaat hij daar ook actief mee aan de slag. Want wat ik nog niet eens heb gezegd, wat heel belangrijk is als ondernemer. Is dat je ook reageert op de reviews op recensies. Niet alleen op negatieve, maar ook op positieve. En als je wil weten hoe je daarmee om moet omgaan met negatieve. Nou, dat wil ik ook best vertellen. Maar misschien is dat leuk voor een andere keer. En wat vind ik zo leuk? Ja, dat je dus concreet uh, met, uh, werkt met een heleboel verschillende typen ondernemers. En uh, die mensen die, die zie je gewoon allemaal groeien. En je ziet ook, en dat is het leuke. Dat ze uiteindelijk meer business naar zich toe trekken. Het verkeer naar hun website groeit. En bottom line, ze doen meer omzet. En dat vind ik leuk om bedrijven en ondernemers daarmee te helpen. Oké, okay. Nou, ja. bedankt voor de medewerking en uh, dat waren de vragen. Ja, nou, ik vond het ontzettend ja. leuk, graag gedaan en uh, succes met het vervolg mee. Ik hoop in ieder geval dat je het interview leuk vindt. En ook dat je de content die ik zo op andere in andere podcasts behandel ook op prijs stelt. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op de sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach. Dat scoort bijna overal bovenaan. Heb je inderdaad wat dan al informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer je op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En ja, de volgende help, help je me echt mee. Neem je voor om je deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan je partner zijn, een vriend of vriendin, een zaakrelatie, een collega of iemand anders. Nou, een zwerver is misschien iets minder effectief, maar het maakt me niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. En mocht je echt ver willen gaan, laat dan ergens een review achter, bijvoorbeeld op iTunes. Denk erom een berichtje te sturen, zodat ik de review kan zien en de review en jou kan vermelden in de podcast.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 Vergeet het even niet, hè. Vertel één andere persoon over de podcast. Dank je. Doei.